1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. FNV-voorzitter Jongerius heeft de bezuinigingsplannen van het kabinet nog eens fel bekritiseerd. In Met het oog op morgen zei Jongerius dat het kabinet de meest kwetsbare mensen in de samenleving treft. Ze noemde specifiek de bezuinigingen op de sociale werkplaatsen en de waai regeling Het lijkt erop dat het kabinet erop gokt dat deze mensen de allerlaatste zijn die gaan piepen, zei Jongerius. Volgens haar ligt premier Rutte als hij zegt dat hij niet op de sociale zekerheid bezuinigt. Over het pensioenakkoord dat de afgelopen dag werd gesloten... zei de FNV-voorzitter dat ze het als haar verplichting ziet... om de winst te pakken die je pakken kunt. Jongerius benadrukte dat ze met lege handen had gestaan... als ze het akkoord had verworpen. De voorzitter van de Surinaamse Voetbalbond heeft een belastende verklaring afgelegd in de omkopingsaffaire bij de FIFA. Louis Giscus zegt dat hij op een ontmoetingsbijeenkomst met FIFA-lid Mohammed Bin Hammam een envelop kreeg met 40.000 dollar in contanten. De Qataris Bin Hammam wordt ervan verdacht dat hij in de strijd om het leiderschap van de Wereldvoetbalbond smeergeld heeft betaald aan FIFA-leden. De bondsvoorzitter van Suriname zegt dat hij bij de ontvangst van het geld vroeg waar het voor was, maar dat hij daar geen antwoord op kreeg.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 Wat ik graag nog zou willen melden is... na het gesprek met Joost Konijn... die dus een vliegtuig heeft hangen op een beeldenmanifestatie in Amsterdam. Art Zuid heet dat. En um, ik vind het wel erg leuk om te melden dat... die organisatie van die beeldenmanifestatie een prijs heeft gewonnen. De Europa Nostra Award. In de categorie bewustwording en educatie. Dat vind ik wel wel komisch. Deze prestigieuze Europese erfgoedprijs wordt op... Vandaag is die uitgereikt door tenor Plácido Domingo... in het uh, Concertgebouw in Amsterdam. Hij was ook uh, op nieuwsuur te zien. Bijvoorbeeld de grote opera-ster. Overigens ging het over voetbal, maar hij kwam dus in Nederland... om die prijs uit te reiken. Uh, uit 130 inzendingen kozen specialisten uit de 27 lidstaten... van de Europese Unie voor Art Zuid. 2009. Um, en dat ook omdat het zo mooi geplaatst is in het stedenbouwkundige gebied Plan Zuid van Architect Berlage. Dus niet alleen de beelden, maar ook de omgeving komen daardoor extra tot hun recht. Nou, die hele route rond uh, Hotel Hilton, uh, Apollo Laan, Minerva en zo, is te zien tot en met 28 augustus. Dus ook dat vliegtuigje van Joost Conijn, maar ook nog heel veel meer beelden die allemaal zijn uitgekozen door Jan Kramer. Nou, dat wil ik graag zeggen. Verder was het natuurlijk zo dat je... Ik heb een uur met hem, of een drie kwartier met hem gesproken. En dan gaat het toch weer rap, rap, rap. Een heleboel dingen zeg je niet. Bijvoorbeeld, hoe komt hij nou eens geld? Nou, ik heb het net nog even gevraagd. Ja, dat gaat op allerlei manieren. Soms betaalt hij het zelfs. Komt, soms krijgt hij subsidie. Soms wordt hij gewoon gesponsord. Of een omroep betaalt het. Of de krant. Dus op allerlei mogelijke manieren uh, gebeurt het wel. En uh, dat is dan toch sajant op een dag dat vandaag Halbe Zijlstra, staatssecretaris voor cultuur in Nederland, een brief heeft uh, gestuurd naar de Kamer. Waarin hij zijn bezuinigingen voor 200 miljoen op de kunst- en cultuursector heeft bekendgemaakt. Nou, daar gaat de bel in een aantal, flink aantal organisaties. En daar, en het is dan toch jammer dat ik het niet heb even heb kunnen vragen. Daar maakt hij zich wel bijzonder kwaad over, woest over, over de manier waarop kunst en kunstenaars worden weggezet in deze samenleving. Dus niet op zich, niet over die bezuinigingen, maar over de manier waarop en de, de argumenten ertegen. En de schade die aan de kunst wordt aangericht door de totaal verkeerde beeldvorming. En toen dacht ik, ja, misschien is dat ook wel iets waar u op wil reageren. Over de manier waarop de Rob Thalmik, en naar aanleiding van het gesprek met Joost Konijn als beeldkunstenaar, over kunst wordt nagedacht. Dus het mag daar ook over gaan. Dus over hoe we de geluiden die je hoort over kunst en kunstenaars. In Nederland reizen en dingen maken. Nou, vertel het aan Casaluna. 0800 11. Dat is het gratis telefoonnummer van Casaluna. 0800 1211. <middels> Que no niet ni siquiera muestras weet Y Ik con la camisa negra y tus maletas en la puerta. Mal Ik que solo Ik quedé. Y fue pura Ik mentira, het. Ik mala suerte la mía, que Ik día. La Camista Negra van Juanes was um, de muziek waar wij dit tweede uur van Casaloona mee openen. Ik heb een verschillende vragen voorgelegd, misschien is dat wel verwarrend, maar naar aanleiding van het gesprek met Joost Conijn. Mag het gaan over bijzondere vliegreizen, natuurlijk die u heeft meegemaakt? Of heeft u wel eens een keer iets gebouwd, zelf gebouwd, eigenhandig, bijvoorbeeld met allerlei gebruikmateriaal, ja, wat toch echt wel heel bijzonder was? En dan mag het ook gaan over. Um, de manier waarop de ik in de Nederlandse samenleving... met kunst en kunstenaars wordt omgegaan. Drie onderwerpen. Telefoonnummer is 0800-1121. Marike, goeienacht. Goeienacht. Hallo. Hoi, Lex. Wat pik jij eruit op? Ik, uh, nou, ik wil het even hebben over een heel bijzondere vliegreis die ik heb gedaan. Ja. Ik heb heel veel gevlogen in mijn leven. Hoe kwam dat? Uh, uh, ja, omdat ik uh, uh, tussen mijn werk door op vakantie wilde... Hmm. En uh, ik wilde heel veel cultuur zien, dus ik heb uh, heel ver reizen gemaakt. En uh, mijn laatste vliegreis was zo bijzonder, maar ook, ook mijn laatste, omdat ik daarna niet meer durf. Wow. Ik uh, ging naar India, dat was uh, voor de vierde keer, dat was begin jaren negentig. En, ging je naar een naar een Bahwan? of naar een? Nee, nee nee nee, ik moet er niet aan denken. Oh. Nee, nee nee nee Wat ging je dan doen in India? Uh, ik ging gewoon uh, daar reizen en uh, uh, niet echt, uh, um, uh, maar gewoon uh, het, het land uh, willen zien en kijken wat daar leeft en wat daar allemaal gebeurt. En ik ben in de sloppen geweest en overal. En... Maar toen uh, uh, uh, gingen we. Naar... Toen heette dat nou Bombay. En uh, ik heb nog nooit in een vliegtuig zo'n ontdekt noodweer meegemaakt. We vlogen een, een, be een beetje uh, midden van India en het noodweer brak los. En de bliksem sloeg in, de, de, de regen sloeg ontdektelijk hard tegen het vliegtuig aan. En uh, uh, dat vliegtuig, dat donderde af en toe uh, naar beneden in een luchtzak. Op een gegeven moment vloog alle bagage gekken boven open en uh, viel alles naar beneden door het middenpad en het was zo verschrikkelijk, zo noodweer en wij zaten dan met uh, met bijna 400 mensen in dat vliegtuig en dat was een oude Boeing, zo'n Indiaas vliegtuig mm. en dat kraakte bij het leven, dus ik denk, nou die gaat zo begeven want hij kraakte en en alles viel door elkaar en ik, ik heb echt me was eh uh, uh, aan de leuningen en ik keek op een gegeven moment keek ik achterom. En toen zag ik een Indjaars man en die zat zo geruststellend van rustig, rustig, rustig. Ik denk ja, rustig, rustig. We gaan er met z'n allen aan. Ja. En, uh, en het was echt. En, uh, met name die luchtzakken. Op een gegeven moment kwamen al die zuurstofmaskers naar beneden, toen werd het weer donker. En toen, uh, toen werd het weer licht. en ik denk, nou ja, ik, ik, uh, en, en als ik bang ben en ik denk, uh, ja, dan, dan word ik meestal heel erg kalm. Dan denk ik, ja, als ik dood moet, dan moet het maar op deze manier. En uh, uh, op een gegeven moment... Uh, maar dat dacht je op dit moment niet, want je was niet, je was niet kalm nu. Nee, nee, nee, nee, maar op zo'n moment, dan, dan ja, hoe moet je? Je kunt in paniek raken, maar dan, dan, dan is het niet, niet prettig voor, voor andere passagiers, dus... Hm. En iedereen zat ook verstijfd en we zagen ook geen een stewardess meer, we zagen gewoon helemaal niemand, alleen af en toe die, die zuurstofmaskers. En uh, nou in ieder geval, uh, uh, op een gegeven moment rookten we die lucht van, van Bombay, toen nog, heette dat nog, en uh, die, die lucht van, van Sloppenwijk en dat komt er namelijk het vliegtuig in. En, uh, nou, en, ...en schudden en weet ik wat allemaal... ...en het vliegtuig ging landen. En dat landen. En ik, ik heb... ...nou, als je een ontroering voelt... ...van je navel tot je kop... ...dan had ik dat doen. Hmm. Ik, ik had zo'n gevoel van... ...dit kan niet. Uh, hoe kan een piloot... ...hoe kunnen die piloten... ...in dat nood noodweer... ...zo'n vliegtuig aan de grond krijgen... Hmm. Dus dan kan je ze wel opvreten van liefde, maar je ziet ze niet, maar dat zou ik gedaan hebben. En achteraf bleek, en toen, toen moesten we nog twaalf uh, uur wachten of nog langer, want we moesten even naar het zuiden van India. Achteraf bleek dat we boven de zwaarste aardbeving oh. die er bestond, dat we boven gevlogen hadden. Okay. Dus dat was de wisselwerking tussen de lucht en de aarde. Want je zag ook beneden, zag je ook uh, ontzettend noodweer En ja, echt, en, en, en boven in de lucht. En dat vliegtuig werd heen en weer getrokken tussen de, de, de lucht en de aarde. Ja, dan moet je een weerman hebben die er verstand van heeft. Ja, dat snap ik hoe dat kan. Maar dat werd die zuikracht. En op een gegeven moment toen, toen, ja, dan zit je daar uh, uh, nog twaalf uh, uur op dat vliegveld te wachten en toen moesten we naar het zuiden. En je slaapt al die tijd niet van tevoren bij natuurlijk ook kapot. En uh, tenminste ik wel, want ik ben dan altijd zo gespannen. Dan denk ik, jeetje, ik moet uh, naar India. En als het allemaal goed gaat en je loopt van tevoren te pakken. En Nou, toen gingen we naar het zuiden. En dat duurde ook weer vijf uur. En op een gegeven moment uh, was het een uur of zes s morgens. En uh, ik was zo kapot en ik deed mijn ogen open. En ik wist niet wat ik zag. Links van het vliegtuig was het nacht, Pikke donker. En rechts van het vliegtuig kwam de zon op. Mm. En ik heb nog nooit zo mooie zo'n mooie zonsopgang gezien. Prachtig warm rood licht boven India. En links pikke donker was het nacht. Mm. Ik denk ik zit gewoon te hallucineren, ik ben zo moe. Dit kan niet. Dus ik stoot vrienden aan en zei ik zie dat ook. Uh, ja, ik zie het ook. En uh, zelden zo'n mooie, uh, zo mooie uh, uh, weer, uh, uh, eerst dat noodweer en eerst ja, de aardbeving en dan uh, uh, dat prachtige, prachtige licht boven India en uh, dat prachtige zonlicht wat, wat opkwam en dan zag je beneden, zag je India tot leven komen en links pikken donker. Kan het zijn, Marike, dat je door die ervaring van doodsangst, doodsnood... veel gevoeliger was voor de schoonheid van het ochtendgloren, de, de, de volgende reis? Ja, ook dat. Ook dat. Maar ik, ik, ik heb best wel heel veel meegemaakt in mijn leven. Ja. En ik heb heel bijzondere dingen gezien, want ik heb ontzettend veel gereisd in mijn leven. Dus ik heb echt heel bijzondere dingen meegemaakt, maar... Dit, dit, dit. Toen, sloeg alles. To, toen dacht ik van, nou, dit, dit, dit, dit is God. Ja, maar ik, daarna, heb je nooit, daarna ben je nooit meer gaan vliegen? Nee, ik, ik heb daarna... Uh, ik, met dat noodweer, ik, ik heb nog nooit zo'n doodsangst ja, uitgestaan. En wat jij zegt, vind ik wel heel bijzonder... Uh, uh, uh, of uh, ik weet niet of je het zo bedoelt, maar uh, dat je dat je ja wat <laughs> ik. Nou nee dat je nee. eerst tegen de dood aankijkt en dat je dan eh uh, uh, uh, of, of 24 uur later het licht ja. de zonsopgang zien en ja, het leven tot tot en alles tot leven ziet ja. komen en dan aan de andere kant die duisternis. Nou, ja. ik heb zelden, en het was de afsluiting van al die vliegreizen hetzelfde zo bijzondere vliegrijven Maar dat, dat, dat vind ik dus apart, hè? Bij, bij Joost Konijn... die als kunstenaar eigenlijk dat soort ervaringen opzoekt. Misschien niet zo extreem, misschien ook wel eigenlijk. Maar, ja. hè, dat alles op scherp zetten tegen de versuffing. Maar heel intens, alles krijgt weer kleur. En, ja. en hij, voor hem is dat de voortdurende drijfje om het te blijven doen. Als jij het een keer meemaakt, dan hou je er meteen mee op. Nee, maar hij ja. maakt maar, maar, maar kunst. Maar ik, ja, ik nee, heb maar het dit, is wel je laatste reis. Ik heb al... dit is leven. Ja, maar dat. dat ik, ik, ik, wij kwamen daarna in Zuid-India en toen, toen, uh, wat ik ook trouwens bijzonder vind, wil ik het wel even vertellen. Ja. <coughs> die, die aardbeving, er waren duizenden, duizenden, duizenden doden. En ze zaten naar de televisie te kijken. En het eerste wat eraan kwam was een Nederlands vliegtuig met hulpgoederen ja. en. En, en uh, dan zag je pas op televisie dat wij erboven gevlogen hadden. En, ja. Nou ja, dit is toch dit, dit ja. is de kerk dat je dit in je leven meemaakt. Ja. Dat, uh, dat vind ik zo, zo, zo levenservaring. Dat, dat je de dood en het licht in de ogen ziet. Ja. Dat, alles bij elkaar. Dat alles bij elkaar. Nou, dat valt niet te schilderen. en Dat valt niet, dat zit in je emotie. En toch heb je het ge geschilderd. Marieke, ik dank je voor dit verhaal. Ja. En ik wens je nog een hele goede ik, nacht. Ik heb het heel graag willen vertellen. Ja. Fijn dankjewel. Oké. Okay. Dag. Doeg. Is dit alles? Dit is alles. Dit alles? Nee, dit is Doemaar. Met hen en vrienden hebben we ook wel eens een keer een nacht gemaakt bij Kazaloena. Dat was een memorabele nacht, ook een bijzondere kunstenaar. Dus vlogen natuurlijk ook als Doemaar van Hot naar Her. Vliegen is een van de onderwerpen, maar misschien wel het onderwerp van dit tweede uur van Kazaloena. Bijzondere vliegreizen 0800 1121, dat is het gratis telefoonnummer. Maar ik help herinneren, je mag ook bellen over, nou ja. Misschien wel over die, die, die beeldenmanifestatie in Amsterdam-Zuid. Zuid. Misschien heeft u daar wel dingen gezien en heeft u daar iets bijzonders gezien. Of over zelf iets gemaakt hebben wat echt heel erg eh, alles sloeg. Ik zeg het nog één keer. 0800-1121. Albert. Ja, goedenavond. Of Hallo. Goedenacht. Hallo. Ik heb ook iets bijzonders gedaan. En ik dacht toen ook van, doe maar. net Heel toepasselijk maar dat niet. Doe maar, ja. Je moet het gewoon doen, bedoel je? Ik, ik heb toen gedacht, dat moet je doen, dat moet je één keer meemaken. En ik was toen de tijd 17 jaar, Och. ik ben nu 62. Ja. En uh, ik woonde in Oldenzaal, ik woon nu in Engelo. En wij hebben, bij ons hebben we vliegveld Twente. Ja. En daar vertrok toen de tijd de eerste vlucht van de NLM met een Fokker Friendship. Ja, en wat was het voor en aan, dat voor vliegtuig? Nou, dat was dus zo'n uh, turboprop, zoals we het noemen, een Fokker uh, Friendship. Ja. Maar voor, als je er niet mee vertrouwd bent, wat, wat voor soort vliegtuig, wat voor soort toestel is het dan? Uh, ja, uh, middelklein uh, passagierstoestel. Ja, ja. En uh, ik had uh, heel stiekem gespaard. En ik ben toen uh, met de poeg ben ik van Oldenzaal naar Vliegveld Twente gegaan. <laughs> terwijl mijn vader en moeder nergens vanaf wisten. Stiekem? Ach, ja. lummel. Ik was toen echt nog een lummel. En uh, toen ik dus s avonds laat weer terugkwam, want je ging ook met het vliegtuig weer terug. Toen zeiden mijn vader en moeder, waar ben je geweest? Ik zei, oh, ik heb een hele mooie en voor mij een historische dagtocht gemaakt. En ik heb een twee dagen later hebben kunnen de foto laten zien. Nou, wat waren ze verbaasd. Maar waar ben je naartoe gevlogen dan? We gingen uh, eerst naar uh, vliegveld Eelder. Ja. Bij Groningen. En vandaag gingen we naar Schiphol. <laughs> en dat was, al, dat, dat, dat was alles? Nou, dat was in principe alles, maar het was uh, voor mij een, nou, natuurlijk echt iets uh, aparts. Je ging voor de eerste keer met een vliegtuig uh. en, je, en dan werd er ook verteld, uh, je vliegt nu over het IJsselmeer en uh, nou ja, wat, wat je dan op een gegeven moment zag, want uh, je vloog in, ver, in verhouding vloog je laag, dus je kon alles heel mooi zien. Hmm. Ja. Nou, het was, uh, ja, het, het was super. Zie je dat nog voor je, wat je toen zag, de ervaring die je toen had? Die ervaring die heb ik nog elke dag. Ja, ja. Ja. En, wat, wat, en wat, hoe beschrijf het is, of omschrijvend is, wat, waarom was het zo bijzonder voor jou? Nou, het was natuurlijk eerst eerste kick dat je dus uh, eindelijk eens een keer iets stiekem deed. Ja, ja altijd <laughs> en, heel gezond. Uh, uh, je had je dus helemaal erop op, op, op voorbereid, want je had het in de krant gelezen en je had bij de VPV geïnformeerd. En eindelijk had je op een gegeven moment dat ticket in de hand. Nou, en dan ga je dus naar Vliegstel Twente, waar ik wel eens vaker was bezig kijken. En ja, dan sta je daar op een gegeven moment en dan komt dat vliegtuig komt eraan zetten. En dan denk je op een gegeven moment, God, daar ga ik met mee. Hmm. Nou ja, en dan is het uh, instappen en uh, hup, daar ga je. Nou, dat, ja, dat is zo'n ervaring geweest. En ik hmm. heb later in mijn leven natuurlijk wel meer gevlogen. Maar uh, dit was zo ontzettend mooi, ja. Hmm. Echt, echt een avontuur was het ook, begrijp ik? Dit was toen de tijd voor mij een enorm avontuur, ja. ja. En ben je verder ook avontuurlijk gebleven in de rest van je leven? Nog elke dag. Ja? Ondanks mijn lichamelijke beperkingen die ik momenteel heb. Maar ik blijf graag uitproberen en de wereld verkennen. En hoe doe je dat dan, nu je 62 bent geworden, Albert? Nou, ik heb een scootmobiel momenteel. Die heb ik zelf gekocht. En dan zit daar zo'n Android-GSM op. Nou, en dan ga ik naar het mooie Twikkel bij ons in Delden. Of ik ga de kant van Weersloog op. En dan kom je daar op een gegeven moment op een wegje en denk je van... shit, waar zit ik nou eigenlijk? Maar <laughs> oh ja, en dan gebruik je die uh, gsm waar je tegenwoordig ook mee kunt navigeren. En dan kom je weer thuis en ja. dan denk je van... goh, ik heb dan maar weer een mooi rinkje gemaakt. Precies, ja. Maar het is, het is eigenlijk nog veel leuker om te verdwalen. Het zou nog veel leuker zijn zonder gsm. Ja, maar dan zit je natuurlijk op een gegeven moment met, met je piep voor het blok. Omdat het dus de accu leeg is. Ja. Oh ja, hoe lang duur je op zo'n uh, scootmobiel? Uh, met degene die ik heb, dat is een uh, 3 -dus Obelix... Daar kun je zo'n uh, 60 kilometer mee doen. En dat ding dat gaat, 25 km per uur. Zes, nou ja, oké, okay. dan kan je niet, niet te ver weg dus. Maar kan je nog nee. ergens anders in, in het land ook opladen? Heb je een stopcontact nodig, is dat het? Ja, ja je hebt een stopcontact nodig en uh, je kunt het laden meenemen. Maar het uh, wordt dus als de accu leeg is, om dan uh, minimale nacht uh, op te laden. Oh. Maar het is wel een uh, ervaring als je dus uh, bij, bij ons door het mooie Twente land heen ja. gaat. met zo'n goed mobiel. Tuurlijk, dus dat, is dat, ook dat is ook een. Vandaardig. Heel mooi landschap is dat, hè? Dat is fantastisch. Ja. ja. Maar je kunt ook altijd gewoon een keer een nachtje dan slapen in, in een hooiberg. Of... Nou ja, dat zou kunnen. Of je gaat ja, uh, bijvoorbeeld, uh, of je rijdt bijvoorbeeld uh, van Engelo naar ja. En Je gaat daar bijvoorbeeld uh, overnachten en dan uh, dingen opladen. Precies, ja. Dat zou in principe ook kunnen. Ik vind het geweldig om te horen dat jij de avontuurlijkheid nooit bent kwijtgeraakt. Zeker weten. Heel goed, fijn, dankjewel. Een goede nacht nog. Graag gedaan en iedereen een uh, heel prettige uh, Pinkster. Dag. Dag.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 Charlie Day is een ontzettend leuke Nederlandse singer-songwriter. Apple Trees en Buzzing Bees heeft trouwens ook een hele innovatieve broer. Die is ook als de gast geweest in Casa Luna. Het is over half twee alweer. Ach, wat gaat de tijd. Rap Marcel, goedenacht. Goedendag. Hallo. Ja, hallo. Um. <laughs> ja, ik, ik zit in de auto. Ik weet niet of je me een beetje kunt horen. Ik kan je een beetje horen. Ja, um. Ja, ik ging op de vlieg, heb ik begrepen. Ja. En, uh, ik, ja, ik heb wel best wel een leuk verhaal. Vertel. Het speelt zich af in Malaga. Ik denk 15 jaar geleden. Ik was in Granada geweest om uh, gitaar te kopen. En op mijn terugweg kwam ik in uh, Malaga, daar, daar vliegveld. En uh, kwam een, een uh, Amerikaanse dame en een Spaanse man of jonge mensen naar me toe. Met de vraag van uh, of ik wist. Uh, wie Jos dat liedje Jos Oveen, geschreven had, of, dat nou, of gezongen had. Of dat nou Carly Simon was of Carol King. Nou ja, ik dus met zekerheid te melden dat dat uh, uh, Carly Simon was. Um, de, de heer nam afscheid van de dame en die dame, die Amerikaanse dame, ging via Schiphol naar Scandinavië en daarna terug naar Amerika. kwam naast mij te zitten in het vliegtuig. En uh, nou ja, toen wij op taxi waren, of aan uh, het begin van het uh, start aan het maken waren... raakte ze in paniek omdat zij op dat vliegveld een karretje met haar koffer meende te zitten. Uh, en uh, ik spreek Spaans of ik vriendelijk wilde zijn om die gezagvoerder uh, te waarschuwen... en uh, te laten stoppen om de koffer... <lacht> ja, dat was niet echt makkelijk, maar ik heb het wel gedaan. Heb je dat echt en, uh, gedaan? Je bent, ja? je bent naar de cockpit gelopen, nee toch? Uh, nou, ik heb het gemeld, ja zeker. En het uh, en, vliegtuig en, en, is gestopt, het bleek dus niet uh, haar koffer te zijn. Ja, ze had kennelijk toch uh, zoveel uh, overredingskracht. Uh, behalve de feit dat ze ook vlug mooi was trouwens. Uh, ja, dat is gebeurd. Toch samengevat. Ja, en, en, en toen hebben ze, wat hebben ze toen gedaan? Toen hebben ze zijn, nou, ze, ze gaan... zijn gestopt en ze zijn gaan kijken, maar dat bleek dus niet te kloppen. Tja, en toen naar nou weer door. Dat is ook bizar. Ja, toen, door ja. <laughs> voor een koffer, voor een Amerikaan. Een ja, maar dat zijn zij wel eens in Marbella geweest, en er zaten, zaten een paar, of ja, niet dat een beetje overdreven, maar heel veel uh, dure schoenen in. Uh... Um, ja. Dat dames wel eens hebben. En, uh, <laughs> nou ja, ze, ze was maanden onderweg geweest uit Amerika en Ze wilde nu naar huis. Ze ja, uh, wilde de koffer hebben. Toch? Ja, dat, snap, dat snap en dan ik. Ik snapte het ook wel. Hey, en waarom, nou, die vraag over Carly Simon, uh, Carly Simon nou, ja, goed, of Croak? Ja, ja, waarom? Daar, daar begon het mee. Ik kwam hem op het vliegtuig tegen. Ja. En ze hadden een meningsverschil. De een vond dat George uh, Sloveen van. Carol King was, ik wist zeker dat dat niet was. Nee, En uh, Maar ja, ik was als, soort, als een soort uh, scheidsrechter ingeroepen. en ja, muziek is mijn beroep. Uh, nou ja, dat wil ik niet zeggen dat je alles weet. Je bent, was... Giet, je bent een gitarist, Marcel? Ja, ja, ja nou ja, uh, muziek is mijn beroep en ik heb, uh, heb gitaar gezien op het Volst hmm. maar ook uh, toetsinstrumenten. Heb je daar een mooie gitaar gekocht? In, uh, ja, ik ben, in ja, zeg, ja, ik heb een paar uh, heel mooie gitaar uit Granada. Oh, ja. Dat je, dat ja. het, zo professioneel ben je dus dat je, daar, dat je daar naartoe vliegt om even een paar gitaren te kopen? Uh, ja, of, of ja. Nou ja, als je weet dat het, uh, qua prijs valt het wel mee. Ja, ze zijn wel heel duur, maar uh, uh, ik viel gewoon op, op dat type gitaar. De, de bouw en de klank en hoe ook. Ja, flamenco of niet? Of, of nee, nee, nee, klassiek. Klassiek, okay. Ja, ze, ze bouwen daar ook wel flamenco-gitaren. Je bent trouwens een van de weinigen die het goed zegt. De meesten zeggen flamenco of flamenco. Oh, als is echt flamenco. Ja. ja. Nee, dat ik ja. ik, ik, ik, hou, ik hou ervan, dus dat scheelt. Hey, en uh, je, ja. je, speelt, je, je bent. Uh, je, je gaat door het leven als beroepsmuzikant. Ja. En hoe, ja. hoe ervaar je dan deze tijd? Waarin er, uh, uh, bijvoorbeeld. Ja. Hey, er, er gaan opeens drie uh, uh, symfonieorkesten af. Die moeten worden ja, naar nou, huis het... gestuurd. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, ja, een beetje dubbel. Uh, maar ik ben uh, redelijk innovatief bezig, in die zin dat ik. Uh, ...steeds nieuwe dingen bedenken met uh, een uh, scholenproject bezig en daar krijgen we subsidie voor. Ja, van mij? Uh, uh, even kijken, voor, uh, even kijken, um, um, um, ja, in, in, in Tilburg is dat, en ik even kwijt. Oh, maakt niet uit, maakt niet uit. Ik, ja, nou goed, uh, en, zelfs voor deze tijd een behoorlijk gedrag. Ja. Mijn jongste zoon trouwens is best wel een bekende muzikant die uh, speelt bij Giovanka ja ik ben, Ken je Giovanca? Volgens mij wel. Zondag spelen ze in Utrecht het vaak met het, uh, het Concertgebouw Kijk. Heel mooi, uh, dat is een beetje in Vlaanderen. Ja, maar dat is, heel, dat is heel gezond, dat hebben we allemaal nodig. Ja, ik Doe denk dan. nou ja, wat ik vind van deze situatie is dat we er allemaal keihard voor moeten werken. En uh, we hebben het allemaal wel een beetje makkelijk gehad. Uh, hmm. Ik zie nog wel mogelijkheden Oké, okay. als je maar innovatief blijft en uh, niet uh, de kop laat hangen... en uh, op zoek gaat naar andere manieren om publiek te bereiken en geld te verzamelen. Uh, sterker nog, met plezier ook. Ik met plezier? Heel veel... Ja, ja zeker, zeker. Want zo doe jij dat? Ja. ja, ik kan niet, dus ik ga ervoor. Ik ben blij dat ik je even gesproken heb. Ik vond het ook leuk. Goeie reis. Oké, okay, ja, goeienacht. Dag Marcel. Ja. Dag. Het was toch ook net alsof hij in zo'n vliegtuigje, zo'n zelfgebouwd vliegtuigje zat, hè? Qua geraas en gerommel, want dat, zo, zo moet het dan op zijn minst wel zijn als je in zo'n uh, vliegtuig zit. Althans, het soort vliegtuigjes dat Joost Konijn bouwt, mijn gast vannacht. Menno, goeienacht. Dag, uh, Alex. Lex. Hallo. Hoi. Leuk om je even sowieso aan de lijn te hebben, want dat. ik uh, luister ook graag naar Amoroso. Ah. Op Radio 4, ja, ja dat is ook... Uh, ja. daar, mag je, daar, daar mag je niet bellen, dat is jammer. Ja, maar je bent een breed muziekliefhebber. <laughs> ja, dat klopt, ja. Je draait op Doe Maar en zo. Ja, ook. Oh, ja, tuurlijk. Dat, natuurlijk, dat alles. mag ik wel. Maar muziek is muziek. Dat ik hou van alle ja. muziek. Jij niet? Ja, er zijn uh, maar twee soorten muziek. goede en slechte. Ja, precies. Dus jij houdt ook van alles? Ja, van uh, heftige rock tot uh, Arvo Peert of uh, Petris Vasks ja. Tot Anstuus en Neubauten... Uh, allemaal heel interessant. Dat, dat is wel een tegenstelling, hoor. Eindstuizen, ja. Nooit, no, no, no, Nooit Bouten en Arvo Peert. Heb je wel eens uh, muziek van uh, Nooit gehoord? Heel kort. Uh, het is echt uh, heel mooi. Ze uh, maken ook hele mooie poëtische stukken. Echt waar? Maar ja, zijn ze niet, daar zijn ze niet befaamd mee geworden. Nee, maar dan moet je eens naar hun laatste platen luisteren. Is dat zo? Wat, hoe klinkt ja. dat dan? Uh, ja, ik zou het je willen laten horen. Maar, dan uh, dan heb je het bij de hand? Ja, ja. Laat ze horen. Oké, okay, dan uh, ga ik dat uh, nu werkelijk meteen doen. Ja, nee, daar, daar zijn wij voor. Hè. We willen ga, ik, uh, ik, uh, ik laat uh, me graag... Even op de... ja. Ik heb hem bij de hand natuurlijk. Ja, uh, uh, ja ik zou eigenlijk iets gaan vertellen ja, over de Noeibouten. Ja, maar die, die, die, die gelegenheid krijg je nog. Ja. Eerst de ja. Einstoetsen nooit Noeibouten. Oké. Okay. Uh, mijn, mijn, mijn regisseur ja, wordt nu wanhopig. Die zit nu in... Een... Nu maar te kijken van, wat doe je nu? Nee, nee, dit, uh, ik vind het erg leuk om dit nu aan je te laten ja, horen. Ja, ik ook. Ja. Kan mij het schelen. Oh. <laughs> wat is hij nou aan het doen? Daar gaat hij. Ja. Ik hou voor kunst en muziek en mooie dingen. We hebben schoonheid nodig. Dus als iemand daarmee komt, denk ik van, ja, moet je laten horen, toch? Dus uh, eigenlijk. Uh, dit uh, gesprek om een andere wending dan ik had gedacht. Oh ja. Nee, maar, nee, maar dat is zo leuk, toch? In het, in het leven? Dat de dingen een andere wending nemen. Kun je het horen? Ja. Het gaat over Duitsland. Ja. En over. Uh, ja, het landschap van Duitsland. Uh, waar hij met zijn uh, luchtballon overheen zweeft. Kijk. Dat komt toch weer bij het uh, thema van. midden. Ja, hier, zie je wel. Uh, <lacht> ja. Het horen. ja. Het is een Oké, okay, ik neem het maar weer even terug. Dat is goed. Ik kan de techniek niet verstaan, maar ik begrijp dat dit een, een poëtische vlucht is over het Duitse landschap. En hoe mooi dat is. Ja. Met een luchtballonnetje. Ja. Maar dat, dank je. Dat vind ik goed. Ik wist niet dat de en Neubauten zo konden klinken. En je houdt ook nog van vliegen. Ja. Um, ondertussen heb ik de... Oh. Sorry, hoor. Ben je nuttig? Nooit... Nou, is je zelf okay. aan het Eindstutsen. Ja de Playstation van mijn zoon uh, uit het rek geschopt in mijn enthousiasme. Nee, ik, uh, ik wilde jou eigenlijk iets vertellen over een uh, vliegreis, want daar ging de uitzending over. Ja, klopt. En uh, ik ben dus uh, verslaggever voor de Gelderlander huh? in uh, Nijmegen. En uh, in 2003 uh, werkte ik op de nieuwsdienst van de Gelderlander en toen was er een... Zeer uh, heftige moord in Nijmegen op het meisje Maya Braderits. Daar heb je misschien wel eens ja, van gehoord. Ja, zeker natuurlijk. Ja. Uh, dat uh, meisje kwam uit Bosnië. En uh, de dader uh, kwam ook uit Bosnië. In ieder geval was hij toen al verdacht. En uh, ik ben toen naar Bosnië geweest uh, voor de krant. En, uh, om daar op zoek te gaan naar haar familie en zijn familie. En die kant van het verhaal uit te zoeken. Zo. Nou, dat vond ik een uh, vrij spannende opdracht, uh, ja, zoals je begrijpt. Ja, behoorlijk. Ja, ja en ik uh, in Zenitja uh, was dat allemaal. Dat was in de buurt van Sarajevo. Dus ik ben uh, uh, gevlogen op Sarajevo. Uh, vandaar met een huurauto naar Zenica. Uh, heb daar inderdaad haar uh, grootvader uh, ontmoet. Via ja, speurwerk, wat je dan ter plaatse doet. Ik ben er een week geweest. Dus het moest vrij snel. En op de laatste dag zou ik nog naar toesla gaan, want daar kwam uh, de vermoedelijke dader vandaan. Uh, het was door Bosnië, nou dat was vrij heftig. Een uh, uh, was daar nog vrij duidelijk aanwezig, is dat misschien nog wel. Maar uh, door een vallei rijden en ineens een patrouille op je afkrijgen met uh, gewapende mensen met uh, mitrailleurs... Mm waarvoor jij in de berm moet, dat, ja, dat was ik als uh, verslaggever in het Gelderse toch niet echt gewend. <lacht> uh, maar in ieder geval, om even op de, uh, de vliegreis ja. terug te komen. Ja, ik ben dus in toesla geweest, uh, heb daar ook uh, iemand ontmoet die mij verteld heeft waar de, uh, er is een aanslag op een markt geweest. Dat weet ik ook nog heel goed dat hij me dat verteld heeft. Hmm. Ik ben op die markt geweest, het monument gezien. Uh, in ieder geval, ik zou terugvliegen op een vrijdag. En die vrijdagavond zouden de Strokes optreden in de Heineken Musical. En uh, dat is een band uh, ja, die ik uh, wel volg en waar ik heel graag naartoe wilde. Dus ik kwam met mijn huurauto op het vliegveld van Sarajevo terug. En het was vrij mistig. En ik was al door de gates en ik zat al in de ja, kamer waarvan je naar het vliegveld gaat. En uh, het, vliegveld ging niet, of het vliegtuig ging niet. Dus, uh, ja... maar even naar huis gebeld... dat mijn vriendin maar even... een van mijn vrienden moest uh, bellen... om uh, mee te gaan naar de Strokes. En ik uh, kon nog een nacht bijboeken in het hotel. En de volgende dag... Uh, was het uh, stralend zonnig... en ging gingen vliegtuig zonder problemen. En... Uh, dacht ik dat het allemaal goed zou gaan. En ik moest via München vliegen... in twee etappes. En... Daar betrok het weer opnieuw. En van München vloog ik naar Düsseldorf. En dat was een vlucht. Nou ja, die mevrouw die vertelde net over haar vlucht in... Welk land was het ook alweer? India. India, waar de, uh, uh, de bagage aan alle kanten naar beneden kwam. En die luchtzakken. Nou, ik heb dus wel wat vliegangst. En ik denk dat ik het op die vlucht uh, mm. gekregen heb. Het was ook een vlucht door een noodweer heen. Mm. En uh, ik ging alle kanten op. En uh, ja, we zijn uiteindelijk uh, wel veilig geland. Maar die hele reis was wel een... Uh, ja. Maar ook door die vermenging van allerlei dingen natuurlijk. Wat je daar ging doen, wat je in het land meemaakte. Ja. De, de vliegreis. Ja. Ja. Heb jij daar een goed stuk uiteindelijk over kunnen schrijven? Over de dader ja. en de familie van dat meisje dat in uh, Nederland was vermoord? Ja, ik heb daar een goed stuk over kunnen schrijven. En er komt net nu een anekdote erboven die zo, die zo bijzonder is. Ja, vertel uh, de moord is gepleegd in Bemmel, in de polder van de Waal, bij Nijmegen. Ja. Um, ik reed Toesla uit. Uh, en er worden bussen vanuit Nederland uh, naar uh, ontwikkelingslanden of minder rijke landen gestuurd. Afgedankte bussen hier, die uh, rijden daar nog een poosje. En ik reed Toesla uit en er kwam mij een bus tegemoet. En dat was een GTW-bus van de Gelderse tramwegen... En het bordje boven de bestuurder was Bemmel. En daar heb ik mijn verhaal mee afgesloten in de krant. En dat is ja, bijna Twin Peaks-achtig. Ja, snap ik. Dan krijg je de kippenvel van. Ja, dat vond ik zo bijzonder. Ja. Dat, dat, om dat soort dingen mee te maken, moet je op reis gaan... en ook wel in, in, in, in, in, in, eigenlijk in lastige situaties brengen. Van de platgetreden paden afgaan. Precies, daar gaat het om. En over. zelfs je eigen kant op gaan. Ja, heel goed. Menno, ja. wat een geweldig verhaal. Dank je wel. En veel, Lek, succes met, veel succes met je werk. Dankjewel. Dag. Tot ziens. Doeg. Stefan? Ja, goeiedag. Uh, goeie goeie... Ik ben uh, online. Je bent, je bent heel moeilijk te verstaan. Uh, nee, ik niet kwalijk. Ik ben eventjes mijn telefoon aan het draaien. Je beter ben... zo? Ja, dit is wel veel beter, ja. ja. Oh, Oké, okay. want ja. een badradersbaan daar lijken. Oké. Okay. Uh, ja, wat een verhaal allemaal. Laten ze vliegen? Ja. Alleen het zijn allemaal van die rompverhalen. En wat wil jij vertellen? Ik ken uh, eind jaren negentig, denk ik dat ik terugdenk. Dat uh, was uh, naar een stadje, uh, heet Sion, in Zwitserland. Ja. Dat was toen een uh, klein luchthaventje. En dat was toen in de ontwikkeling of in de proces van uh, de organisatie te krijgen van de Olympische Spelen. Okay. Dus ik heel decadent op wintersport van uh, Amsterdam gevlogen op Sion met uh, een maatschappij, die heet Crossair. Die, die bestaat niet meer, dus dat kan ik wel zeggen... er zitten ze maatschappij, maar ik ben uh, zo enorm in de water gelegd... dat ik dat houdt je <lacht> niet van hoog, ik begon al voor iedere passagier... met een kast champagne. Daarnaast verse bakken bolletjes met Zwitserse kaarsjes... Uh, chocolademunten met, uh, in de vorm van Olympische medailles... en noem maar... Ze dachten dat je een jurylid was of zo, die over die uh, de toewijzing moest meenemen. In de, mee. de zie ik echt dezelfde behandeling. Ja. En werkelijk waar het was. Uit de top zo ja. luxe en zo comfortabel heb ik het nooit gevlogen. Of zat bij, is dat de reden dat Crossair uh, failliet is gegaan? over de Of is zijn samen gegaan? Nou, het samengegaan, Swissair heeft een probleem gehad. En samen gegaan met uh, een uh, alliantie, die heet die Swiss, maar dat is een ander verhaal. Ja. Crossair was toen echt uh, voor de kleinere... Uh, onze vluchten. En voor de uh, hm. ja, uitdaging hebben ze toen ook voor de gelegenheid vluchten uit uh, Londen en uit Amsterdam laten komen. Okay. Voor ja. Lintensporters. Ja. Maar, maar ben je toen eigenlijk ben je toen ook een beetje verpest vervolgens? Dat je, dat je als je ja, dat een ja. keer hebt meegemaakt. Ja, ja, dan ik is... heb een veel gereisd. Ik ben, die meneer had het over. Uh, ik ben tot aan Transnistrië gegaan. Ja. Dat is een afscheidsprovincie van Moldavië. En dat is weer. Uh, ik heb heel veel gereisd, heel veel gevlogen. En dit was gewoon een decadente wintersport tussendoor die ik me toen kon veroorlopen. Ja. Nee, ik bedoel dat je als je dan één keer zo in de watten bent gelegd door, uh, door een vliegtuig, Ja, baan. maar dat was ook zo mooi dat uitzicht. Een blauwe lucht en dan vlieg je boven die witte Alpen. En nee. ja, daar word je verwend van. Hoe mooi kan het zijn? Stefan, dankjewel. je wel. nog. Dankjewel. Dag. Vera? Goedemorgen. Mooi zo, ja. Goedemorgen. Lekker fris en fruitig, ja. Heel goed. Fris en fruitig, ja, nog steeds. Dat ja? klopt. Ja hoor. Hoe doe je dat? Doe je dat? Ben je een nachtmens? Nou, ik ben evenals een paar meneren hiervoor ook muzikant. Dus ja. Nou. Wow. Werk je wel s'nachts, hè? Of in ieder geval? Begin heb je s'avonds? Heb je, heb je een concert gegeven? Nou? Ja, zoiets dergelijks, ja. Het was een besloten gebeuren. Oh. Maar het was wel heel leuk. Ja. Dus. Maar, vertel, want jij hebt nou, ook... Nou, dat is ook meteen een link met uh, ja. het vliegtuigverhaal wat mij te binnen schoot. En uh, ik uh, heb dan af en toe wel eens uh, leuke reisjes naar het buitenland. Helaas niet zo heel vaak, maar eentje was in 1999. Dus, ging ik met een beetje naar Griekenland. En uh, ik was eigenlijk in het vliegtuig met het beentje en ik was heel erg benieuwd naar um, hoe dat er nou aan de voorkant uitzag. En toen de tijd mocht je dan nog in de cockpit kijken. Ik hm. geloof dat het tegenwoordig iets moeilijker ligt, maar. Um. Ja. <laughs> ja, zeker. Ja. Dus ik heb dat gevraagd aan stewardess en die zei: Nou, je mag zo wel even komen kijken. Dus um, die piloot die vroeg aan mij wat ik ging doen in Griekenland. Ik zei: Nou, ik zou daar drie weken spelen met een band. En... Heel gezellig allemaal. Ze zeiden, nou, weet je wat? Als je nou een half uur voor het landen dan ook nog even hier in het vliegtuig een liedje zingt. Van uh, nou genaamd Zangeres. Dat uh, zou wel leuk zijn. Dus wij hebben daar op uh, zeg maar tien kilometer hoogte of zo... Heb ik door de uh, microfoon van de stewardess, samen met de gitarist die een semi akoestische gitaar bij zich had, die ging door de andere microfoon, hebben wij daar een climbing wow. to the moon gezongen. <laughs> en gespeeld. <laughs> en daar hebben ze ook de foto's van gemaakt, die stewardess, en dat hebben ze dus later ook nog uh, opgestuurd. Dus dat was natuurlijk wel heel erg ja. leuk aandenken. En het grappige was ook dat het uh, ochtends vroeg eigenlijk was dat we eraan kwamen. En sommige mensen reageerden daar heel erg gezellig op en anderen hadden iets meer een soort ochtendhumeur. Ja ja is dit nou weer allemaal maar het klonk natuurlijk geweldig want alleen heel... op... en dan hoorde mij zo heel beneden Flammy allemaal zo een beetje zo door dus uh, het was, uh, het is ook opgenomen op toen de tijd op mini disc dus er zijn nog steeds uh, echt waar wat geweldig zit wat een goed verhaal ja ja het was ook een, hele leuke, een heel leuk begin van zo'n muzikale vakantie. Ja. Zeg maar. Want was het, vakantie, was het toch vakantie dan? Of jawel, ging je daar, jawel. Je zegt zeg, drie weken ging je daar spelen met je bandje. Ja, nou ja, elke avond spelen en uh, elke dag vrij. Dus ja. Wat een luizenleven hebben die kunstenaars toch, hè? Luiz ja, ja, ja, ja. Vooral sinds vandaag, ja. ja er komt hoe, nu wel verandering in, hè? Want hoe reageer jij dan op, het, op, op, op, op de... Ja, Halbe Zelstra was ook nog even bij de Nieuwsuur vanavond. Oké, okay, ja, dat heb ik dus niet gezien, nee. maar uh, ja, dat is natuurlijk absurd. Ja? En dat is ook heel erg voelbaar nu al, dat dat er allemaal aan zit te komen. Ja. Nou, ik heb net hele discussies in de kleedkamer nog gehad met mensen die uh, gewoon heel weinig te spelen hebben. En ik zelf trouwens ook. En dat is gewoon echt wel uh, ja. een beetje doorbikkelen om, uh, ja, gewoon proberen de boel boven water te houden. Ja. Af en toe. Dus uh, dat is niet leuk. Maar... En het wordt er ook niet leuker op een geld voor de hele sector. Dus ja. Maar de, de, de, sta, de, de staatssecretaris zegt doodleuk... van ja, die kunstenaars moeten gewoon zel, meer zelf verdienen. Hè? De, die vanzelfsprekende afhankelijkheid van de subsidie. Daar wil hij iets aan doen. Je mag best... Die, ja. die kunst houdt niet op, maar... Ja. Nou? Maar? Nou, dat, dat vraag ik me af, want het gaat natuurlijk wel uh, door alle lagen van het kunstmaken, zullen we zeggen. Dus ja. uh, van muziekscholen of, of, of theaterscholen of wat dan ook, van, van basisscholen waar kinderen geen uh, muziekonderwijs meer krijgen bijvoorbeeld. ja, of, uh, ja En zo ebt dat dan steeds verder weg en wordt het gewoon weer heel elitair gebeuren, denk ik. En dat ja. is gewoon niet goed. Juist, Het wordt juist elitairder weer. Ja, dat denk ik wel, ja. Het ja. wordt natuurlijk steeds duurder ook, want als we subsidie wegtrekken bij een uh, instantie, dan moeten mensen dus zelf meer gaan betalen. Ja. Hè. En dan zeggen ze, ja, dat kunnen we niet opbrengen. Ja. En week. dan heb je te maken met minder uren voor de docenten en ja, minder uren voor de muzikanten. En Het is gewoon allemaal uh, minder aan het worden. En wat ga jij dan doen bij de pakken neerzitten? <laughs> Ah, dat is niet de bedoeling, nee, maar uh, ik probeer voorlopig gewoon nog uh, lekker mijn vak te blijven uh, ja. doen. En uh, dat in alle uh, ja, facetten gewoon uh, zoveel en zo goed mogelijk te doen. Ja. Veel, veel, dat moet je vooral blijven doen. En, desnoods in vliegtuigen. Ja, ja dat is dan nog een optie, hè. Dan maar, dan maar in vliegtuigen. Ja. Ik vind het een geweldig verhaal. Um, hou, hou vol en veel sterkte. Veel succes. Ah, Oké, okay, goed. Dank je wel. Dank je wel. Dag. Doei. Dag Veren. Ron, goeienacht. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Hallo. Ja, mijn uh, vliegervaringen. Ja. Ja, daar gaan we even over praten. Ja. Uh, we gaan terug in de tijd. 2002 was het mijn eerste vlucht naar de Dominicaanse Republiek. Ja. Ik, ik had nog nooit gevlogen. Ik ging naar de dokter toe en ik zei tegen de dokter, ik geef mij wat in ieder geval. Gewoon mijn eerste vluchten. En hij uh, had me wat gegeven en ik sta daar in Brussel. Uh, op zaventem. Uh, op, uh, op en uh, de Dominicaanse Republiek is vanaf uh, Brussel 9 negen uur vliegen. Ik zo'n pilletje ingenomen. Nou, uh, dat ging helemaal perfect. Uh, natuurlijk. En natuurlijk een prachtige Boeing uh, gingen we daar natuurlijk. Onderweg helemaal geen problemen gehad. Nou, we landen daar in een prachtige, mooie uh, Dominicaanse Republiek. Want het is geweldig daar. Ze zijn heel arm, toch ook? Ze zijn straatarm, de Dominicaanse ja, Republiek. Ja, ja, ja, inderdaad. Maar. Daar kom ik zo meteen op, oh. dus bij uh, landen daar en, en dan zie je daar die prachtige zee en dan denk je van, dit is het, uh, ja, dit is het, nou, dat was het ook wel. Uh, verder is geen probleem gehad met de vlucht natuurlijk, want dat, had, dat was gewoon uh, met een KLM dus ja, alles prima geregeld aan boord. Maar een aantal dagen later toen we daar waren, toen besloten we toch maar eens een keer om een binnenlandse vlucht te gaan maken. En dan merk je pas het grote verschil tussen uh, het armen en het rijke land. Oh, Weet okay. je wel, uh, ja, dat, is, dat vergeet ik nooit meer van mijn leven. We gingen een binnenlands vlucht maken en dat duurde maar een paar uurtjes. En dan kom je in zo zo'n heel oud toestel en ik liep er al aan toe. En dat was natuurlijk op met mijn tweede vlucht, want de eerste vlucht was van Brussel naar ja. de Dominicaanse ja. Republiek. Die was goed gelukt, ja. Die was heel goed gelukt. Ik denk, nou, dan moet het ook wel lukken. Nou, ik, ik, ik, daar, nou, ik kan niet zeggen wat ik daar allemaal heb meegemaakt, maar ik, ik stap dat al in en er zitten twee van die vage piloten. Dat ik bij mezelf denk, van, nou, ik kan er ook achter gaan zitten. En dan, dan ga je met zo'n heel oud toestel, echt oud toestel, dan, dan vlieg je 400, 500 meter boven de grond. En dan, ja, het is dan ook een beetje heuvelachtig en dan denk je bij jezelf, oeh, gaat het allemaal wel goed? De hmm. cockpit is gewoon open, maar natuurlijk bij een normaal toestel is de cockpit gewoon dicht. Ja, ja je, ziet, je ziet dan allemaal dingen en dan denk je bij jezelf, jongens, dit gaat nooit goed. En, en, en, en dan je had die... geen pilletjes meer? Nee! <laughs> nou, ik had er maar twee gekregen, eentje voor de, de heen en de terugreis. Ja, maar dus, uh... <laughs> deze reis was niet berekend natuurlijk. Je hebt niet die, die, die had... doosangst uitgestaan? Ja, eigenlijk wel. Ik, uh, ik kan het heel goed heren. ja. ja, ja. Ik, uh, ik zei tegen mijn toenmalige vriendin van nou, uh, dit ga ik dus niet meer doen. En, en, en ja, ik, volgens mij zag ik wit en dan wit. En, en, en uh, gelukkig gingen we op de terugreis met de boot terug. Dat, dat was dan uh, ja. dat was allemaal goed geregeld. Dus heen dan moest je met vliegtuigen en terug boot. met de boot. <laughs> maar dat vergeet je nooit meer. En dan, oh. dan ga je aan het einde van je vakantie ga je weer terug met zo'n prachtige toestel. En dan, ja, als je het toch wel wat beter moet doen. Ja, dan ben je weer de koninkrijk. Maar ja, treffender kan je het verschil tussen rijk en arm kan je eigenlijk niet uh, ja, aan de lijve ondervinden, hè, zou je kunnen zeggen. Dat is wat nee, verschil goed. Toch? Ik heb, nee, ja, goed. Ik heb het twee keer meegemaakt. Eén keer met de Dominicaanse Republiek. Inderdaad, als je daar, laat maar zeggen, in het binnenland gaat, dan zie je inderdaad dat gewoon mensen ook gewoon echt echt straatarm zijn. Ja. En dan zit ik er gewoon in een heel goed hotel waar... Uh, waar je alles kan krijgen. En ja, uh, de afgelopen jaren ben ik ook vaak in de Oekraïne geweest. Dat is ook heel erg dicht bij huis. Dat is ook heel erg triest eigenlijk. Uh, ook dat daar mensen gewoon heel erg uh, arm zijn. Dus dat hoeft niet eens zo ver weg te zijn. Bedoel, en, en als je juist dat soort reizen maakt. Toen een tijd in de Dominicaanse Republiek. Afgelopen jaren naar de Oekraïne. Dan zie je toch eigenlijk wel dat, dat wij hier eigenlijk best wel heel erg rijk zijn. Ja. En, ja. Dus, moeten, moeten we dus zeg jij ook van... we moeten beter onze zegeningen tellen? Dat vind ik wel, ja. ja vindt vind je dat, vindt, jij vindt dat we wel te weinig doen... te beseffen dat, hoe rijk we zijn... en wat we allemaal hebben. Ja, als je soms om je heen kijkt... ook als je morgen weer aan de winkel gaat... je kan alles kopen en, en, en mensen lopen te klagen... dat ze dit niet hebben. Of hmm. de auto van de buurman is, is groter dan de jouwe Joh, eh, doe dat gewoon niet. Wees blij met wat je hebt. Ook als het maar iets heel kleins ik bedoel, Geniet gewoon... Aan de kleine dingen. En hmm. ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik heb weer genoten van dit gesprek, korte gesprek met jou Ron. Ik wens je nog een goede nacht. Dankjewel. Dankjewel. En jij ook. Dag. Toch. Dag. Um, we gaan natuurlijk gewoon op deze zender Radio 1 door met vliegen. Zometeen de nacht vluchten. Maar dat is ook een reis in de tijd altijd. Dus u kunt rustig blijven luisteren. Maandag um, is er weer een nieuwe gast. En dat is het Jim Stolze. En dat is een inspirator, ja. Vaag, maar wel goed. Stimuleert jonge ondernemers in de ICT die een goed idee hebben... maar niet goed weten hoe ze het moeten aanpakken. En dan zorgt hij ervoor dat ze een mentor krijgen. Dit is de voicemail van Casa Luna. Jim Stolzen is iemand die inspireert. Dus um, wat is nou zijn eigen allermooiste moment van inspiratie geweest? Kun je er morgen spreken.